Door Almegens met het NOS-journaal. Het ongeluk met een touringcar vannacht in Beek en Donk in Noord-Brabant... was het gevolg van het onwel worden van de bestuurder. De bus reed tegen een huis aan en de chauffeur, een man van 79, is overleden. In de bus zaten 25 bruiloftsgasten. Twee van hen raakten licht gewond door glasplinters. Iedereen kon op eigen kracht uit de bus komen.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 omdat hij zijn slachtoffers schijnbaar willekeurig had gekozen, wordt uitgegaan van een aanslag. In de loop van de middag maakt de politie van Solingen meer bekend op een persconferentie. De Amerikaanse onafhankelijke presidentskandidaat Robert F. Kennedy Jr. heeft zijn steun uitgesproken voor de Republikein Trump. Kennedy trekt zich terug uit de race in tien belangrijke swing states. Hij doet dat zodat zijn aanhangers daar dan op Trump kunnen stemmen. In Uruguay is de voetbalcompetitie het hele weekend stilgelegd... nadat verdediger Juan Isquerdo op het veld in elkaar is gezakt... en naar een ziekenhuis gebracht. De 27-jarige verdediger van Nacional werd onwel in een wedstrijd tegen Sao Paulo. Op dit moment wordt Isquerdo behandeld op de intensive care. Het weer. In het westen en noorden veel bewolking vanochtend met af en toe regen. In het zuiden en oosten klaart het op... Vanmiddag is het eerst zonnig en warm, 25 tot 30 graden. Aan het eind van de middag volgen onweersbuien met kans op hagel- en windstoten. Morgen is het droog met vrij veel zon, bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Waves Radio. Radio alleen op ZFM.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 Goedemorgen Zandvoort. We gaan beginnen met uh, ons programma van zaterdagochtend tussen 10 en 12. Goedemorgen Hans. Goedemorgen, ik zit hier met Ger Loogman. Uh, en ik zit hier met Hans En De techniek is van Pim Groof. Ja. Uh, ja, het, het uh, raceweekend, uh, ben je al geweest op Ski of niet? Ik ben niet op circuit geweest. Nee, ik, ik heb wel, ik heb nee, wel ik al ik gekeken. en uh, Ik ben op, uh, ja, door het dorp en uh, het is ja. natuurlijk één groot weer. Groot ja, het was gisteravond weer helemaal ja. goed in de andere ja. Straat. Ja, geweldig maar, hè. Ja, we gaan erover praten met uh, David Molenburg, onze burgemeester. Goedemorgen uh, David. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij zit op de, in de VIP-lounge van het circuit? Nee. Of, nee, nee. nee. <laughs> ja, v ja, is een grapje, grapje hoor. Moment, uh, op dit moment zit ik uh, bij het Center Park Hotel. Want daar uh, um, ontvangen wij de, zoals dat ja. heet, niet en uh, ja. media die uh, hier zijn om de sfeer van het dorp uh, te proeven. Ja. Dus uh, we hebben altijd in de ochtend uh, even een, uh, een kort moment... Huh? Um, om even bij te praten uh, met, uh, met journalisten. Um, en ik ga zo naar het veiligheidscentrum. Oké, waar is dat? Dat zit bij het circuit. Oh, bij het oké. Ja, en um, daar... Uh,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 Uh, we hebben natuurlijk overdag uh, twee uh, typen weer gehad. Uh, begonnen met regen en, uh, en wind. Ja, daar ook uh, al. Uiteindelijk maar... op het gespreid beeld. Ja, ja. Het, het klaarde bij de bij de tweede, het bij de tweede het helemaal op en het was, het was prachtig om te zien. Um, ja, en eigenlijk mensen zijn, veel mensen zijn lang blijven hangen omdat het natuurlijk ook nog een mooi avondprogramma op het circuit was. Uh, en de uitstaan is ook weer heel goed uh, op gang gekomen en waar jullie aan, aan reageerden was het ook bijzonder uh, uh, leuk en uh, gemoedelijk en gezellig in het dorpje staan. Absoluut, absoluut. nou raadhuisplein, uh, gasthuisplein, maar je zag toch weer dat er een hoop mensen zich verzamelden in de Haltestraat. Vond de ja. muziek een beetje zacht. Ja, dat, dat kan wat harder <laughs> ja, uit. Ja, dat komt uit het licht van je leeftijd. Ja. Nou, als je als je 11 uur in het bed wilt, dan gaat het niet lukken als je nee. in de Halterstraat woont. Maar dat maakt verder niet uit, want het was buitengewoon gewoon. Nee, was hartstikke leuk. Er is eigenlijk helemaal niks gebeurd volgens mij gisteren, als ik nee, zo een beetje bekeek. Nee, nee, nee, het is uh, heel rustig gebleven en huh. uh, ja, natuurlijk... Uh, je staat zaten even af en toe even iets tussen mensen, maar het ging verder prima. Dus uh, okay. de zeerbeeld was, uh, was goed. Ja, ik, uh, ja, dat is helemaal goed ja. gegaan, geloof ik. Hè? Ja. Ik zag, ik zag uh, dacht ik vorig jaar, geen camera's hangen, maar die werden van de week wel opgehangen, afgelopen week. Ja, ja nee, we, we, we, we hebben uh, vorig jaar ook, hoor. Dus oh, toch wel, camera's. ja? Oké, okay, oké. Okay. Dus. En een hele dus, uh, grote billboard, hè? dat was ook nieuw volgens mij. Uh, ja. De straat te druk, ga naar het de raadhuisplein, ga naar het ja. vasthuisplein. Ja.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 Ja, vanav ja, vanavond wordt er regen voorspeld hè, tenminste uh, tussen zeven en Nou ja, ik denk dat je nu naar buiten kijkt, maar het uh, is nu ook niet echt dat je... Dit nee, hebt. nou, <laughs> dit, is, dit is geen regen dit is gewoon mizere, mizere, mizere. Ja, je wordt er wel nat van hoor. Ja, je wordt er wel ja. nat van, uiteindelijk ja. ja, wel. Nee, nou. dat weet ik, want ik, ik moest 100 meter overbruggen van, uh, van mijn huis naar het NH-hotel. En uh, uh, laat ik zo zeggen, ik kwam al heel nat binnen. Dus, uh, ja, en ja, ik heb al een uur over het strand gelopen met mijn hond. ja. ja.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 Uh -huh. uh, omdat we dan weten dat het het allerrustigste moment is. en, uh, en dat iedereen naar de race is aan het kijken. Ja, ja. Maar uh, in de randen daarvan kan ik gelukkig ook af en toe even een blik uh, in uh, de baan, baan of ja. uh, eventjes even uh, rondlopen. Ik ben van plan om morgen ook. Pluspunt uh, uh, uh, heeft heel leuk voor de bewoners van Nieuw Noord. Ja, een ja. Uh, scherm ik ben ja. van plan om tijdens de race daar ook even naartoe te gaan. Dat leuk. Te ja, dat is ja. helemaal top. Goed, goed, goed ja. georganiseerd. Ja. Ja.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 Nou, er is nog een, een, een, een Formule 1-team, wat waarschijnlijk niet weg mag rijden. Haas, heb je dat iets van begrepen? Ja, dat heb ik meegekregen. gegeven. Ja. Ja. Ja. Maar wat dan? Nou, er is beslag gelegd op uh, de zaken. Je meent de, het. Door de sponsors van dat is een. Uh, die heeft daar gereden, mm -hmm. en uh, die krijgen nog 10 miljoen, maar die hebben ze nog niet gehad. Oeps. Nee. Maar goed, uh, Oeps. Uh, dat is een zaak natuurlijk van de FOM en... Uh, nou, daar is met name een zaak tussen Haas en die voormalige ja, uh, en, en, en, en sponsor. Ja, inderdaad. Uh, Min Sony, uh, begreep ik, ook nog uh, coureur is geweest bij Haas. Ja, maar goed, dus, ja, uh, we zijn benieuwd of we hier met een uh, hoop spullen blijven zitten... Ja. die je uit mogen. Nou ja, leuk voor een veilige keer, uh, nou, van de nou, Misschien heeft iemand nog een camper nodig. Ja, je weet het, je weet het. Maar je, je, <lacht> ja, je kan ook nog een heel huis uh, van de ja. Haas. Uh, ja. <lacht> maar goed, uh, ja, nee. Nou, we wensen je heel veel succes. Ik hoop dat vanavond... Weer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 dat waren ontegenzeggelijk de Kings natuurlijk... met onze gebroeders Davies. Mooi uitgezocht door Pim Groof. Ja, en dat zijn wel de oude... de oude Ja, de oude is een beetje van onze tijd verzocht. Uh, ja, ja het dat mag ook wel. Dat mag ook wel. Ja, het was eigenlijk de bedoeling dat de hele... Zeg maar, de, de, de hele uitzending met oude uh, verhalen over het circuit zouden komen. Maar goed, uh, we hebben zoveel leuke dingen. Want we hebben onder andere Carina Vere die uh, straks live nog in de uitzending komt. Maar... Maar ze is ook van de week. Want waar is ze geweest? Ge? Ja, ze is uh, geweest in het uh, volgens mij is het in het Center, Park, Center Park Hotel.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 Dan dat mensen zeggen, hé, hey, waarom drink jij 0.0? Dus het 0.0 is helemaal ingebeurd in Nederland. En zijn wij als een trots op. Nou, zeker. En er is net een spel ook gelanceerd. Uh, player 0.0.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 Een hele mooie grote stap. Ja, we ik denk ook dat Heineken als smartleider in Nederland, ja. nou. dit soort uh, boodschappen echt moet omarmen en begrijpen. Ja. Zodat we hopen dat dit zoveel mogelijk impact maakt op iedereen in Nederland. Juist. Ja. Hartstikke bedankt. Dank je wel. Zet je radio op pole position. ZFM.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 Uh, doe in ieder geval een poging als je op het circuit aanwezig bent uh, komend weekend. Zet je radio op pole position. Pole position. ZFM. Race radio. Nou, leuk uh, was dat. Uh, ja, uh, wij dus mogen ik... niet meedoen, want we zijn niet op het circuit aanwezig. Maar we zijn jong. Ja, uh, ja nee. dat is wel jonger. Uh, nou, uh, uh, ja, we Anders had af... jij wel een goede kans gemaakt, denk ik. Hè? Denk je? Nou ja, dat denk ik wel, ja. We hebben ja, heel goed uh, in, En dan gooi ik uh, mijn haar los. En dan, dan een is het uh, in één keer. Uh, huppakee. Je hebt een hele ledige duim. Dus ja, toch? ik heb een lenige duim. Dat hoor ik vaak.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 Ja, hoe ze deze dag gaan ja. het waren. Is daar nog tijd voor? Ja, dat kunnen we straks even doen, denk ik. Uh, okay, zie je ook is veel goed. paraplu's of niet? Ik zie geen één paraplu. Nee, want ze mogen niet mee de, de, nee, de, ik denk op, dat de Ja, de ik zie daar meneer met opgevouwen paraplu. Nou, inleveren. Uh, maar ik zie poncho's. <laughs> Heel veel poncho's. En, dan en dan dus... heb, je, heb je zelf nog feest gevierd gisteren? Uh, nou, in mijn eigen tuin. Oké. Okay. Ik, uh, <laughs> ik heb geluisterd. Ik dacht even lekker rust. Kon je het wel en, goed uh, horen? Uit? Ik kon het... Ik kon het heel goed horen. Ik hoorde Iets Berendsen natuurlijk. Ik hoorde links, rechts. Uh, ja. Ja. De wind, de wind die bracht gewoon de muziek uh, met tuin in. Hartstikke mooi. En, uh, het was een heerlijke temperatuur ook gisteravond. Ja, zeker. Nou, ik, ik zag net inderdaad in de weersvoorspelling dat het uh, eventjes uh, 26 of 28 graden wordt.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 Maar deze mensen die hier lopen. Ja, die, komen die, van de, van die komen van de Van Spijkstraat. Ja. Ja. Heb je ze van, van de Van gezien? Uh, ja, mooi, met vlaggen in de hand. Eén En Mensen die zijn kinderen staan kinderen op de gang te verkopen. Ja, ja. En het is zo leuk joh, om, te, ja. om, om dat te bekijken. Ja, nou. ja, tot wanneer gaat jouw herinnering terug uh, op het circuit? Uh.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 die vrouw. En dat was een prachtige vrouw. Ja. Die was een jaar of 22 zij, denk ik. En ik was een jaar of 13 twaalf. 12. Ja. Een, uh, Wat ja. zei wil je me betrouwen? Nee, dat nee, zei dat... ik nog net niet. Mijn Frans was nu niet zo goed, maar ik heb wel een handtekening van de gegeven toen. Ja, geweldig. En ik was natuurlijk zo'n handtekeningenjager. Ja, en uh, wij deden. Uh, ik had ze allemaal, Graham Hill, uh, mm -hmm. Jim Clark, uh, nou noem maar op het hele. Leuk. Ik, en, uh, en nou, zeker in die tijd, in de zestiger jaren, weet je wel. Ja, geweldige grote gerust ja. hebben hier gereden. Jazeker. En, en uh, je weet dat Jim Clark de enige is die. Vier keer dus ja, op de Grand ja, heeft gewonnen. Dan, he? Max kan hem dan even naden, zeg maar. Maar ja. uh, Jim Clark is wel de koning van... De, en de daarna, van de en ze, van zijn er drie of vier die uh, drie keer hebben gewonnen? Klopt, Waaronder dus Max. Ja, ja. inderdaad. Nou, mijn herinnering gaan terug uh, tot half jaren 60. Kwam, kwam ik hier wonen. Ja. Uh, mijn ouders hadden toen een sigarenzaak uh, in de halte Dat en, weet ik nog. ja. En die verkochten de kaartjes, zeg Ah, oké. Okay. En omdat ze die kaartjes verkochten, uh, kwam er ook een, een vrijkaart vrij, zeg maar. Ja, ja, ja.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 Die vrijkaarten van de telegraaf, dat de ja. heb ik wel eens gehoord. Dat ja. er ook, toch staken ze gewoon een eigen zakken die mensen ze betalen. <laughs> dus, uh, ja, ja dat er is, wel is natuurlijk man. allemaal. Uh, maar ja, in, in, in het verleden, wat, ik kan me nog herinneren, ik woon op de uh, Linéenstraat. En dan stonden ze tot twee uur s'nachts in de file. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat was echt bizar. En niemand ja, zeurde, En niemand zeurde, hè, toen. En, niemand zeurde nee. Nee. en wij verkochten dan uh, uh, Jaffa-drinks, had je vroeger. Ja. Van die, die bekertjes. Ja, ja. Ja, het ja, ja, ja. waren de, een van de eerste uh, plastic bekertjes gesield ja. aan de bovenkant. En dan kochten we heel veel van die dingen in. Geweldig. En dat uh, gingen we dan verkopen. Eerst ja. op het circuit en daarnaast als we het nog over hadden gingen al die files af. <laughs> Goed, hè. Maar ja, we moeten maar kijken of het na uh, volgend jaar, volgend jaar is het natuurlijk de Grand Prix nog een keer. Volgend jaar nog wel. Uh, of het daarna nog een keer is. Hè? Ja, ze nou, stond... twijfelen heel erg. Hè? Nou, nou ja, er, er stond vanmorgen een, een, een, een groot artikel in de Telegraaf.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 Begin die de, ene. De, oh, ja. die, die ene, ja, ja, ja. Het ja. begint met Axe. Onze, <laughs> <laughs> onze drievoudige wereldkamp. Het we begint met ja, een V ja, ja, en op ja, ja, op er, ja, er stappen. Ja, ja. <laughs> nou ja, goed, in ieder geval... die Dominicale is erg uh, positief... over de manier waarop het hier wordt georganiseerd. Hij vindt alleen dat het misschien... wat internationale uitstraling moet krijgen. Nou, dat, ja. dat, dat, en dat, dat ben om... ik wel een klein beetje. Ja, ik denk producten. dat je ook wat internationale uh, artiesten... Ik ben ooit in China geweest... In, uh, bij de Grand Prix. En daar stond Pink... Oké. Okay. Ja, dan praat je wel ergens over. Ja, ik ben ook in, in, in Australië geweest. En dan hadden ze na de Grand Prix op een groot veld... hadden ze de Joe Cocker kwam weer staan. Weet je ja, wel. ja. Dat, ja. dat, dat soort uh, ja, dingen. Dat, maar... uh... En, we, en wij hebben uh, de snolle hadden we <laughs> ja, toch? <laughs> ja, dat is toch, dat is toch een, een andere, andere instelling. Ja, ja, dat gaat van links naar rechts. Maar, dat gaat uh, van links naar rechts. <laughs> naar rechts. Ja. Maar ik denk dat uh, wanneer ze echt willen, en de, de, het geld is er helemaal, dat is natuurlijk ja. erg belangrijk. Want ze moeten geloof ik al 40 miljoen aftikken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 maar het is een beetje, een beetje vervelend voor die kinderen die ja. uh, met Poncho staan. Uh, in een kraampje die uh, ze aangeschaft hebben. Ik denk bij de Action of zo. Daar hebben ze natuurlijk honderd gehaald of zo. Ja. die proberen ze ook te verkopen. He, nou ja, het is ja, precies. <laughs> ja, maar maar... Het, is, het is wel leuk dat het uh, gaat. Tuurlijk, tuurlijk nee, ja. Absoluut. absoluut. Ja, mensen worden wel van maakt. He, als ze ja. Van het station naar het uh, circuit lopen. Over de boulevard. Het ja. is van alles te doen. Dat is wel een goede zaak. Er staan al die auto's van Blekenmolen. Ja, van Blekenmolen staan er wel al.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 Wie was dit? Uh... Ja, vertel eens. Uh... War. war. Oh ja, War. War. Ja, dat is een tijd ge geleden. Ja, een tijdje geleden, ja. Hey, Duncan Lors, die gaat straks het, uh, morgen het Wilhelmus zingen. Ja, leuk, ja. Dat is, uh... En uh, wat moet ik daar... Ja, ja is, ik, ik, ik weet, ken ik hem, weet, hem alleen ik... een beetje van het eurovisie Songfestival. Ja, Dan weet ik eigenlijk ja. niet wat hij komt. Ja, maar uh, ja, hij is wel, hij is internationaal wel bekend. Dus... Ja, toch wel? Ja, ja dat ja. denk okay. ik wel. 7 miljoen uh, streams gehad. Ik dacht eigenlijk dat ze Joost Klein uh, ervoor zouden vragen. Maar dat hebben ze niet gedaan. Nee. Die is, nee, wel dat internationaal, is ook internationaal bekend. <laughs> <laughs> ja, is zo lang als ja, ja Ja, ja, ja. Goed, uh, als het goed is hebben we weer uh, Carina aan de lijn. Carina. Carina. Ja, bonjour. Buongiorno. Ja, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ja. Uh, bonjour. Waar sta je, ja. Carina? Ben je nog een beetje droog? Ja. Is, ja. Heb je een polsshow? Uh, perfect. Het is perfect weer. Heb je een polsshow aan? Uh, nee, nee okay. helemaal niet. Gewoon lekker t-shirt. Helemaal, helemaal perfect. Nou, ik, kan, ik, kan, ik, kan, ik kan je zeggen dat het om 11 uur droog wordt. Dat is ja, daarom. Ik maak me niet zo druk om het weer. Want zo is het gewoon is een perfecte sfeer. Waar ben je nu, Karina? Ik sta nu even nog steeds bij de talenten van Zandvoort. Uh -huh. Die kunnen zo goed draaien. Er was net een jongetje, nou, ik denk dat hij acht is. Nee, ik sta hier naast mix. Dat jongetje, was hij acht jaar? ja.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 Dan is de, de, de laatste vrije training uh, de, leidend. De, de, de leidend, de stand okay. daarvan. Ik dacht de stand van het wereldkampioenschap, maar de laatste vrije training. Volgens mij de laatste vrije training. Ja, dat zou kunnen. Maar goed, het zal niet gebeuren hier. Het is wel inderdaad wat jij zegt een paar keer gebeurd. In 2004, in 2010 en 2019 in Japan is dat gebeurd. Dan is de ja. ochtend werd getild. ja. En uh, in Amerika werd in 2015 de kwalificatie uh, op de zondag gehouden. Maar ik denk dat het uh, gewoon door kan gaan vanmiddag hoor. Om drie uur is dat. Uh, als we het programma er nog even bij halen is om half twaalf. Dus over, vijf, nee, over 39 minuten. Begint de derde vrije training. Ja. Die gaan wij ook in de gaten houden. Hè. Daar gaan we live slag van doen, zelfs hier, een half uurtje. Een half uurtje doen <laughs> ja. wij, ja. Gaan we en, kijken. En de rest. Maar is, is het Nederland, Nederland te, te bekijken? Nou, ik weet niet of het Nederland 1 is. Het dacht ik, op via Play. Maar ik, ik, ik heb het hier op mijn telefoon. Via Play viaplay is uh, kanaal 4 Play, hè? Uh, ja, maar dat kun je niet. Als je, als je geen abonnement hebt... kun je niet zomaar even via Play opzetten. Jawel. Nou hier niet denk ik hoor. Ja. Ik nee. Weet het. Nou kijk dan. Wij hebben toch een abonnement op Viaplay hier op de studio op de tolweg. Nee, maar Viaplay. Nee, we hebben nog een man. Nee, vi hier. Viaplay <laughs> TV. Viaplay TV. Nou ja. Zie je het? Ja, mooi, mooi uh, zwart beeld. Ja. Hij doet het niet. Nee. Oh. <laughs> nou ja, ik kan het, We gaan er straks even via de telefoon. Uh, via de telefoon kunnen het wel. Uh, ik heb nog een uh, iPad bij me. Ja, maar dus, uh... wat, wat, denk jij? Wat denk jij dat uh, stappen goede kans maakt op, uh... Met dit weer wel. Ja. ja, met dit weer. Waarschijnlijk wordt het geheimen, word wel droog he, straks. Vanmiddag in ieder geval. Dan, uh... Ja, maar vanmiddag. Ja, ja, ja. ja. Je, je kan er niks van zeggen. Nee, het moet het zeggen. Het punt is, uh, dat zag je gisteren ook, hoe snel die baan uh, met de zon erop en de ja. winter erbij. Ja. Uh, hoe snel die baan op op droog. opdroogt droogt. Ja, en, en dan. Uh,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 Ja, je, weet, je weet ook dat uh, Shell heeft een hele aparte afdeling Ja, klopt. Ja, die, Over uh, asfalt, uh, die asfalt-, asfalt voor Grand ja. uh, doet. Klopt. Ja. Betonium, met de historische knoprix hebben we erover gesproken. Precies. Hè? Met die jongen. Met die, die jongen. jongen die ja. Die ja heel boeiend. Vond ik ja, dat, dat was heel boeiend inderdaad. Ja, Want je, je staat daar niet bij stil. Dus je staat er helemaal ook niet bij stil. Ook dat uh, een, een, een speciale. Uh, ja.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 Um, ja, um, dan ja. laat ik daar maar niet over zeggen verder. Maar, uh, <laughs> <laughs> ik was blij dat ze er wagens nieuw te parkeren. Ja, ja, maar, hartstikke, uh, hartstikke leuk voor die meiden. Ja, hartstikke leuk ja. voor die meid. Toen de drie uh, Nederlandse dames mee. Ja. En, uh, ik gun het, uh, gun het iedereen. Absoluut, absoluut. Helemaal leuk. Nou ja, goed. Uh, we gaan bijna naar het nieuws van 11 uur toe. We gaan nog wel lekker een muziekje draaien. Oh zo uh, uh, laat is het alweer. Ja, het is al uh, vier minuten. tijd vliegt dus je op, vier vier minuten, Ja, vier minuten voor 11. Dus, uh, Pot voor Wat gaan we doen, uh, Pim? Yellow. Yellow with okay, the race. The yeah, race. boy. Yeah, yeah, ba da ba dum ba da, ba dum ba